Het leven zit zo in de dat het inderdaad, zoals we vaker zeggen, met ups en downs gaat... Het leven zit zo in elkaar dat ieder van ons wel beproefd wordt of getest wordt. En in ieder van ons een bepaalde tegenslag meemaakt of een periode waarin het niet allemaal zo vlekkeloos eigenlijk voortgaat. En in ieder van ons krijgt om de zoveel tijd wel een slecht telefoontje of nieuws te horen van het verlies van iemand... of een zware ziekte of een ernstige ziekte die een naaste van ons heeft getroffen... of misschien zelfs wij een telefoontje of een uitslag krijgen van de dokter... dat misschien het misschien niet iemand anders heeft getroffen... maar dat het nu dichterbij is gekomen... en wij degene zijn die rechtstreeks beproefd worden. En zo, in ons dagelijks leven, maak je allerlei soorten beproevingen mee... op allerlei soorten testen mee. En toch is het zo dat sommigen dan... ...ondanks dat we weten dat dit de natuurlijke aanleg van het leven eigenlijk is... ...sunnat al-hayat... ...toch vind je het vaak dat wij dan in de eerste reactie... ...een reactie erop hebben als... ...waarom moet het mij dan weer overkomen? Waarom ik dan weer? En waarom altijd ik? En waarom nu al zo vaak achter elkaar... En waarom op verschillende manieren word ik zelfs getest of beproefd. Het gaat even mis in de opleiding. Of het gaat even mis met, een, met mijn handel of met mijn zaken. Het gaat even mis met mijn gezondheid. Een blessure of een breuk of een operatie. Het gaat even mis in mijn relatie. Een huwelijk dat niet doorgaat. Een aanstaande die weigert. Een vader die... En, en, op allerlei manieren worden wij dagelijks beproefd. En... Het is dan ook vaak dat wij naar anderen toe misschien wel zacht zijn. Maar naar onszelf dan eigenlijk de moed soms verliezen. En de hoop en inspiratie niet meer ergens uit kunnen putten. En daarom is het dan ook dat wij de komende minuten daar even een andere blik op werpen. Even op inzoomen van als we ons willen... Iets over treft. Hoe gaan we er in het vervolg mee om? Hoe gaan we er nu naar kijken? Ja, Ongetwijfeld zijn het zaken die jij al vaker hebt gehoord. Alleen gaan wij er weer op inzoomen. En gaan wij eens kijken of jij vanaf nu op een andere manier. Jij en ik op een andere manier daarmee zullen omgaan. Eén ding heb je als garantie. Allah azza wa Jal die jou te kennen heeft gegeven en mij. In de Koran zwart op wit tot de dag des oordeels waarom hij jou en mij heeft geschapen en waarom jij eigenlijk de vraag stelt: waarom ik? Omdat het feit dat hij jou heeft geschapen om jou te testen. Jij loopt hier op deze aarde om getest te worden. En het is daarom maar een korte en vergankelijk leven. Uiteindelijk om getest te worden om dichter bij hem te komen. Allah Azza wa geeft in de Koran aan Inna khalaqna insa we hebben de mens geschapen waarom ja, Allah ik wil graag weten u geeft nu aan we hebben de mens geschapen maar wat is het doel waar heeft u ons uit geschapen Allah vertelt jou eerst waar, waaruit we hebben jou geschapen uit twee druppels een mengsel van twee druppeltjes dit is wat jij was en wat ik was meer niet Twee van deze druppels. Hij doet jou even herinneren waar je vandaan komt. Hij doet je even herinneren dat jij eigenlijk wat jij ook hebt bereikt, hoe ver, hoe groot, hoe breed, hoe rijk, of wat dan ook, not wat in Dit is wat jij en ik zijn een druppel. En Allah is zo geeft jou daarna te kennen waarom hij jou zelfs. ...van iets kleins zo heeft laten groeien... ...en zo op deze aarde heeft gezet in één eier. Lina Waarom? Lina zodat wij hem of haar testen. Zodat wij hem of haar beproeven. Dus Allah geeft jou al te kennen. Jij, bent, en jij en ik zijn geschapen om op deze aarde beproefd te worden... Om of wij daadwerkelijk dan inderdaad deze periode gebruiken om dichter bij hem te komen. En ja, we gaan het moeilijk krijgen, we gaan uitvleiden, we gaan onze focus op andere dingen leggen. Ja, en dan heeft hij misschien extra testen voor ons om ons dan weer te herinneren aan het pad wat wij dienen te bewandelen. Allah, en geeft ons dus aan. Inna galaqnel insana, de mensheid. Dus jij moet niet denken dat jij dan niet getest wordt. Vanaf het moment dat jij dat denkt... dan plaats jij je eigenlijk... ben je geen mens. Allah zegt, wij hebben de mens geschapen... uit de mengsel van druppels... om hem of haar te... beproeven, te testen... en jij zegt van, waarom ik? Nou, als je die vraag stelt, dan ben je geen mens. Als jij behoort tot de mensen... dan weet je dat dat een garantie is. Allah -zul -zul, vertelt ons verder... er zijn verschillende soorten van testen en beproevingen. En hij geeft ons... Een, een aantal voorbeelden in één eier zelfs. We gaan jullie beproeven. Op welke manier? Bishai. Een beetje. Die beproeving wat jij meemaakt, is van alles wat je maar ziet, is het maar een beetje. Van datgene wat misschien. Als jij het ziet als iets moeilijks. Als je de volle beproeving kreeg, had jij het niet volgehouden. We zullen iets beproeven met een, bepaald, een klein beetje van angst die je zult hebben voor bepaalde zaken. Voor misschien armoede, voor een statusverlies, voor een bepaalde baas voor een bepaalde tiran voor een bepaald beest voor een, je gaat ergens angst voor spinnen voor weet ik veel voor wormen voor redden. je gaat een, voor iets van angst en wordt je test dus iedereen heeft dat op verschillende manieren maar een vorm van angst daar ga jij mee beproefd worden. We gaan jullie beproeven met iets van angst. Iets van honger, ja. Misschien heb jij hier weinig, of heb jij hier te eten, maar er zijn anderen die op dit moment beproefd worden met honger. en Met extreme honger. Misschien wordt jij beproefd een tijdje met honger. Of een momentje met honger. En zo is het verdeeld dat iedereen er op elke of verschillende manieren ook iets van honger, of een vorm van honger zal meemaken. Ja? Zo geven de geleerd aan, kan het misschien letterlijke honger zijn. Maar misschien heb jij een bepaalde honger voor geld. Of een honger voor aanzien. Of een honger voor, voor wat dan ook. Ook daarmee word jij beproefd. Bezit dat afneemt. Misschien je inkomen die ineens niet meer stabiel is. Ja, je verdiende 2000 ineens. Hup, ontslag, faillissement, uitkering. Ja, Sociale dienst. 1039 krijg je dan. Misschien net minimum nog. Van 2000 naar, Hoe ga ik dat doen? Ik heb altijd zo geleefd. Ik heb zo'n abonnement. Ik heb zo'n rekening. Ik heb zo'n dit. Ik heb dat en dat allemaal. En nu moet ik het met veel minder doen. Een beproeving die Allah aangeeft. Misschien een carrière. Geld verdiend. In een bepaalde branche. Of wat dan ook. Ineens. Daar stap je uit. Of daar verander je van richting. En ineens. Vrijwillig of niet vrijwillig. En ineens heb jij misschien maar met een tiende of met een derde te maken wat je kreeg. Dus nax min el amuel, Bezit wat je niet meer tot je beschikking hebt. Of geld wat een afneem. Wel enfus. Misschien dat er mensen naast jou. Ineens word je beproefd met een telefoontje of met je vader die jij moet begraven. Je moeder die er niet meer is. Je zoontje. Die jij weg moet brengen en onder de grond moet stoppen. Om jou heen, allemaal familieleden, fijn, vrienden, kennissen. Mensen die tussen jou hebben gebeden en de ramadan nog met ons waren. En ineens na de ramadan wij hem eh, verrast werden. En ja, kom salat al-janazah en lijden voor een broeder hier verricht. Naqs min al-anfus. Allemaal beproevingen. Niet voor diegene die alleen die is vertrokken. Maar voor jou die hem allemaal kende. En misschien groette en met hem praatte. Allah beproeft jou en mij met het wegnemen van mensen om ons heen wat tamaraat en zo in voorziening en dan wordt er als einde wordt dan gezegd sabirin dit allemaal, je wordt dus beproefd ja, maar geef de blijde tijdingen geef het goede nieuws wabesheris sabirin wie zijn deze? Wie zijn deze sabirin? Wie zijn deze geduldigen? Zijn het diegenen die als hun iets wordt getroffen? Het eerste wat ze roepen, iwi, en dan allemaal piep, piep, piep, piep worden, Of shhh, woorden, of f-woorden. Oebeshiri sabirin? Oebeshiri <tied> sabirin, eladina idah asabet hum musibah. Als zij worden getroffen of een telefoontje krijgen of een uitslag lezen of een brief openmaken en ze zien het slechte nieuws of ze horen het slechte nieuws of op hun whatsapp of een facebook of als ze lezen het slechte nieuws, dan is het eerste wat uit hun mond komt, kaloo, kaloo. Terug. Het eerste wat uit hun mond komt. Alhamdulillah. Inna lillahi wanneer raja'oon. Het eerste. Misschien komt die zelfs nog voor de traan eruit. Ze roepen het en daarna mag het hart inderdaad gaan huilen en mag het oog gaan tranen. Maar komt er enkel en alleen het zikr en alhamd en besef dat wij tot Allah horen en dat dat tot wij, tot wij tot Allah terugkeren. Dat het een test is, een beproeving is. En dan komt er niet uit waarom weer ik hier. Of zelfs, nou of de toe. Of allerlei dat soort woorden. En de rest wil ik jullie besparen. Die kunnen jullie zelf natuurlijk invullen. Wat er dan allemaal uitkomt. Allah geeft ons dus twee dingen. Iedereen, de mens wordt beproefd. Hij geeft ons nu een voorbeeld van verschillende manieren om beproefd te worden. En in ieder van ons mag dat op, voor zichzelf invullen. Jij bent anders beproefd dan hem. En jij zuster bent anders beproefd dan de zuster naast jou. En ik ben anders beproefd dan hem. En ieder heeft zijn beproeving, zijn zwakte, zijn tekortkoming of zijn tegenslag op een verschillende manier. Het kan zijn dat die beproeving van jou bij hem... Helemaal geen beproeving is. Het kan zijn dat die ziekte van jou, vergeleken met die van hem, eigenlijk helemaal geen ziekte is. Helemaal niet. Onderweg hier naartoe kreeg ik verhalen. Ik kom net van iemand vandaan waarvan dus een, een, een vrouw, per direct eigenlijk, dus net tien of elf jaar hier in Nederland, subhanallah haar man, Binnen enkele dagen of enkele weken, in een korte periode. De ziekte, mogen wij zoals ons allen daarvan behoeden. En degenen die het hebben genezen, de kanker. Op een gegeven moment, binnen enkele dagen of weken, geen man meer. Vier kinderen man verdwijnt, zij zit in een vreemd land ze kent dat taal nog niet eens ze is net tien jaar hier zeg maar, oké okay, dan zou je zeggen ja dat had ze al moeten kunnen, natuurlijk kan ze het. maar ze zit nog steeds in een vreemde situatie de taal maar heel gebrekkig ineens met vier kinderen, inkomen dat verdwijnt, van een groot inkomen naqs min el dus zij krijgt naqs min el enfos, een ziel wat weg wordt genomen, ineens een inkomen wat afneemt, op een gegeven moment dus allerlei rekeningen en schulden, enzovoort een operatie, een eigen ziekte die ze krijgt, op moet worden genomen, de operatie mislukt en noem maar op de kinderen die enige die ervoor kan zorgen dat is zij op dat moment, dus de kinderen die worden verdeeld in de tussentijd, zij komt terug ze komt terug met een stapel van rekeningen, een man die er niet meer is een operatie die, waar ze van herstellende is en kinderen die ze dan weer terugkrijgt, maar uiteindelijk de schulden zich hebben opgestapeld en zij moet leven van 39 euro in de week en dan komt er in ieder geval een andere beproeving. Zie je, de mentale. Kapot, eigenlijk, het word je dus. Deze situatie schets ik nu even voor jou. Eventjes nu, omdat ik onderweg was, ik neem die mee. Omdat ik er net vandaan kwam. Ik kan jou zo, en je kan voor jezelf tientallen info, uh, uh, voorbeelden nemen. Ik neem deze zo, bijna uit de... Uit de losse mouw neem ik die even voor je mee die ik net heb meegemaakt. Dus als we zouden gaan zitten en echte verhalen zouden luisteren. Zou je misschien nog veel erger en veel meer. Maar ik schets nu even een snelle situatie voor. Die ik, waar ik, wallah, laat ik net kom ik daarvan. Alhamdulillah dat de broeders en zusters nu bezig zijn om het huis op te knappen. En dingen en cadeaus te, te kopen. En de slaapkamer te maken. En allerlei mooie dingen. En alhamdulillah zijn de kinderen op dit moment, terwijl ik er naar jullie was. waren ze verblijd dat hun huis, dat op een gegeven moment er niet meer uitzag. En noem maar op, dat er weer hoop is in het huis. Met toedoen van broeders en zusters. Maar ik geef jou even aan. Jouw situatie is anders dan degene naast jou. En jouw beproeving kan misschien zwaarder bij jou aankomen dan bij de anderen. Maar één ding weet je wel. We worden allemaal beproefd. Nu is het dan ook het besef. Hoe gaan we daarmee om? Als ik word getroffen. En ik ga het rijtje niet de hele tijd herhalen. Die mag je voor jezelf invullen. Maar is het een... Blessure, is het een operatie? Is het een financiële situatie? Is het een ontslag? Is het een partner die jij wenst en niet krijgt? Is het een ziekte, een dood van iemand? Is het, is het, is het slecht nieuws, roddel, laster, je zakelijke dingen, je uitkering, je verblijfsvergunning, je paspoort, je kind, je, vul het lijstje is eindeloos. Maar als je op die manier wordt beproeft, als jij erin zit of dat nu mee aan maken bent, of iemand naast jou mee maken bent, denk dan aan de volgende zaken in de komende minuten. Allereerst zegt Allah of de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mami min mosibatin yusabu biha al muslim. Illa kaffara allahu, illa kaffara Er is niets wat jou treft. Niets. Van een tegenslag, of van een mosiba, eigenlijk van een ramp, of van een beproeving, of een test. Geef het maar een naam. Wat jou treft, zegt Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, illa kaffarallahu la illa kaffarallahu wa Of, daar zondes die jij hebt, waar je niet van afkomt, waar jij en ik misschien een berg van hebben, die ons naar de grond drukken, subhanallah, gedurende het moment dat jij wordt geproefd, ...vallen deze van je schouder af. Vallen wordt daar, hup, weg van je schouder, van je schouder. In een andere overleving alsof de eigenlijk de bladeren uit de boom vallen. Zo vallen de zondes van jou af, gedurende jouw beproeving. De profeet, als je wilt even voor jou dichterbij brengen, denken van nou gebeurt dat ook bij mij, ja... Zelfs iets kleins, nou sterker nog, de profeet geeft aan, zelfs een doren die jou prikt, je wilt iets pakken en je het steekt, of je stoot je knie aan de tafel, of wat dan ook, iets wat ineens je die hebt van, ah, of ah, of wat dan ook, dus een klein iets, een kleine steek, niet dodelijk, niks, ernstigs. dat dat zelfs, zegt de profeet, sallallahu alaihi wasallam, je af laat vallen. Hoe gezegend ben je wel niet als jij gedurende jouw beproeving dit beseft dat nu gedurende deze moeilijke tijd alhamdulillah ik gereinigd word. Iets wat mij niet lukt als ik niet beproefd was, was ik ineens de Allah vergeten, toeba vergeten, istighfar vergeten en hielp ik mijn zondes niet van me af, maar subhanallah Allah geeft mij nu een test en hij helpt mij op die manier dus van mijn zondes af. Allah azzawajal, die jou in gradatie doet toenemen. Het moment dat jij bezig bent, dat jij beproefd wordt, geeft Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, aan. "Ma min muslimin Zelfs een doorn die jou prikt of alles wat erger is. Nou, vul jouw eigen situatie maar in waar jij het mee moeilijk hebt. Alles wat daarboven is, wat gebeurt er daarmee? Illa, rafa'ahullah. Of jouw positie bij Allah stijgt. Stijgt, Misschien was jij hier of was jij misschien daar. Of bij sommigen zelfs onder de grond van ons. Ja. Allah trekt je omhoog en je positie stijgt. Stijgt gedurende jouw beproeving. Ondanks dat jouw daden misschien jou niet omhoog kregen. Of te weinig waren of niet waren. Of wat dan ook. Allah beproeft jou en brengt jou omhoog. Illa rafa'a Allah biha daraja wa en tegelijkertijd, terwijl je in het stijgen bent in hasanaat vallen de zondes steeds van je af. En het gaat maar omlaag, die zondes, die zondes. En moet je eens voorstellen, op een gegeven moment sta je zelfs kid, Nee, Allah gaat door en hup, en je die gaat omhoog. En je blijft stijgen bij Allah, jal Vanwege jouw beproeving. Vanwege die ziekte. Vanwege die tegenslag. Vanwege dat ontslag. Vanwege die partner die je nog niet hebt. Vanwege, de, vanwege, vanwege, vanwege. En ga ja, zo maar door. Allah Azzawajal geliefde broeder en zuster. Wat jij moet beseffen als jij in een beproeving zit, in een test zit. Dat het een test is om jou dichter bij Allah Azzawajal te brengen. En dat het dus een gunst is. Allah ziet jou. Ziet jou op een gegeven moment te weinig aan hem denken. Ziet jou misschien... Te veel focus leggen op andere zaken. Ziet jou misschien dat jij misschien zelfs wel wilt, maar niet aan toekomt om heel veel te lezen, heel veel te leren, heel veel aanbidding te doen, heel veel te geven, heel veel te reizen, heel veel te doen. Ja, maar hij ziet een bepaalde vorm van goedheid in jou en geeft jou daarmee een test. Daarmee om toch in hasanaat toe te nemen. Als jij het tenminste accepteert als een beproeving van Allah en inderdaad aangeeft, alhamdulillah, tot Allah behoren wij en tot Allah keren wij terug. Het is een test van Allah. Vanaf het moment dat deze beproeving jou nog steeds niet aan Allah doet denken, vanaf het moment dat deze beproeving jou nog steeds een andere weg laat bewandelen, dat die jou nog steeds niet terugbrengt naar, de, naar het pad, besef dan dat het geen beproeving meer is. ...maar dat het een straf is. Daar zit het met verschil. Wanneer zie ik... ...of ik nou gestraft word... ...of dat het maar... ...een test, en beproeving is, een gunst is... ...op dat moment... ...zie jij dat die ziekte... ...jou niet dichter bij Allah heeft gebracht... ...weet dat jij een straf hebt gekregen voor andere zaak, voor een andere denkwijze... ...of voor andere viezigheid wat jij uitspookt. Weet dat als jij gedurende jouw periode, gedurende jouw test gedurende jouw zaak niet tot inkeer komt en daarvoor tauba verricht doe je dat wel dan weet je dat Allah jou testen om van je houdt om, hem, om jou dichter bij hem te brengen en vanaf dat moment is zelfs die test zelfs die ziekte, zelfs die ramp een gunst en stijg jij bij Allah azzawajal. geliefde broeder en zusters, luister wat de profeet sallallahu alaihi wasallam jou vertelt want jij en ik Schieten wel tekort in sommige aanbiedingsvorm. Jij en ik, als wij de Koran openslaan en we zitten in een goede bui en we slaan hem eens een keer open in plaats van alleen de Ramadan of de Jumwa. Ja, gewoon op dinsdag of op donderdag of op vrijdag of uh, maandag de Koran echt openslaan, zo uit het niets. Geen les, geen dingen, gewoon uit het niets. Pff, dus tegenwoordig, als je dat voor elkaar krijgt, dan, uh, dan ben je al, uh, mashallah. In Allah. Maar wij schieten daarin te tekort. En als wij zover zijn dat wij die dan openslaan. 10 minuten. Kwartiertje. Nou, de diehard. Een half uur. En de toppers. De. Masha'Allah. Een uur even knallen. En dan legt iemand een krant. kant. Ja, met andere woorden, heel korte periode. En daarna stopt het schrijven van de malaika. Voor die beloning wat jij, waar jij mee bezig bent. De salah. Die vijf gebeden. Nou de toppers onder ons. Die neefvielen nog voor en daarna. En misschien zit er wel iemand tussen die. Ergens nog wat twee of drie extra. En misschien is het iemand. Een hele topper die nog in de nacht zelfs opstaat. En twee raken uit. Of meer zelfs verricht. Ja. Maar ook weer een korte periode. En daarna stopt het schrijven van de engelen. En zo. Geef ik jou nu twee voorbeelden. Maar kun je op vele aanbiddingsvormen. Waar de engelen op een gegeven moment een noteren voor jou zijn. Maar jij heel snel stopt. En zij dan ook stoppen met noteren. Klaar. Hij is klaar. Ja. Luister wat Mohammed sallallahu a'alaisein tegen jou zegt. Afdal el ibadat. Intidarul farash. Afdal ibadat. Een van de beste vormen van aanbidding. Is terwijl jij beproefd wordt. Ja. Jij in het wachten bent. Op die opluchting. Op die genezing. Op dat goede resultaat. En dat kan inderdaad een uur zijn. Maar voor sommigen, die worden beproefd, die zijn nu al een week en te wachten op iets. Of een blessure die twee maanden duurt. Of een operatie die een half jaar duurt voor herstel. Of een test waar ze de onderzoeken nog zijn en doen en die weg is. Of iemand die is in de ziekte en wordt nog behandeld. Of iemand is nog in het wachten op die partner wat hij niet krijgt... ...omdat de vader of moeder nog moeilijk doet of weet ik veel enzovoort. Of, of, of de rekeningen die nog niet binnen zijn en, en de loon die is nog niet geregeld... Oh, Vul het weer maar in, maar gedurende die hele periode, dat kan dus een minuut zijn, een uur, twee weken, twee jaar of vijftig jaar, gedurende die periode dat jij in die moeilijke situatie zit en jij aan het wachten bent op dat ene telefoontje of die uitslag of dat goede nieuws, als jij behoort tot die mensen die zich richt tot Allah en weet dat dat een beproeving is van Allah en daarmee je zaak legt bij Allah en sabr hebt dus, Gedurende die hele periode staat er dus een engel te noteren dat jij aan het aanbidden bent. Zoals we net zeiden bij het gebed was je klaar? Klaar. Psalm na een bepaalde periode stopte. Sadaqa, dit gebed, Koran reciteren. Maar in Tidar al-Faraj, die periode dat jij in het wachten bent en met sabr hebt en geduld hebt en Inna lillayunir raji'un, Alhamdulillah zegt en dikker doet en sterfa, en Allah smeekt en vraagt om vergeving, gedurende die hele periode dat jij die pijn nog hebt of dat goede nieuws nog niet hebt ontvangen, gedurende die hele periode zegt ...Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de hadith is hasan trouwens, dus niet een zwakke hadith of zo. Nee, dus hiermee bevestigt Allah jou als jij volgende keer hierin zit. Dat jij eindelijk dus nu de kassa is rinkelen. Terwijl jij op andere momenten veel te zwak bent om aanbiddingsvormen te verrichten. Dus jij komt bij Allah en je herkent dan ineens bergen van Hassanat, huh? Mijn salah was maar heel beperkt. Mijn sjaar was beperkt. Mijn Koran. Nou ik ken er alleen de kleine sorry. Ik heb nooit zo vaak gelezen. Maar bergen van Hassanat, Hoe kom ik eraan? Gedurende die hele periode. Weet je nog dat ik jou twee jaar heb getest? Weet je nog dat je bijna een maand hebt moeten wachten? Daarmee en dan zat je in een moeilijke situatie. Weet je nog dat je drie maanden zelfs weg moest... of wat dan ook, of in het ziekenhuis lag... of ver weg moest reizen... of zonder familie zat... of je vader moest begraven en helemaal terug... en de kelm. Vul maar in. Weet je nog? Ja, dat was allemaal die rekening... is van die periode Kijk hoe jij bij Allah... dan tegenmoet wordt gekomen. Dus als jij voor een keer daar in die situatie zit... weet dat op dat moment engelen... voor jou het noteren zijn... Als je dat mee leert leven op die manier. Geliefde broeder en zuster, bij Allah is Bij Allah. Jij komt dan, jij ziet die berg of wat dan ook. Jij ziet de beloning. Jij ziet jouw plek. Je krijgt die toevalwezen. En weet je wat? Er zijn mensen die dan jaloers op jou zijn. Subhanallah. Jaloers op jou? Ja, jaloers op jou. Weet je wie? Mensen die jou zien zoals de profeet. Wa. Mensen die niet zo vaak beproefd werden. Waar het wat makkelijker ging. Ja, een beetje beproefd, maar heel lang. Alles mooi, alles lekker. Hup, de, leuke auto, huis, tuin en keuken. Villatje op carrière. Geen ziektes, maar verder. Familie en wijn. Uh, alles per, een beetje goed, zoals wij zeggen. Of per, te perfect eigenlijk. Die mensen zijn op de dag des oordeels zelfs jaloers op jou. Degene die vaak beproefd werd. Ja, wat doe ahlul af, ja, waren die eigenlijk het genezen waren. Die eigenlijk alles... Niet zo zwaar beproefd werden. Dat zij jou zouden willen zijn. jouw qiyama. ahl Als de prijzen worden verdeeld van degene die wel beproefd werden en de prijs bekend wordt. Weet je wat die zeggen? Dan zouden zij wensen om terug te keren naar de dunya En kapot te worden geknipt met scharen. Met scharen. Zodat zij bij Allah dan kunnen komen en kunnen zeggen. Ja Allah. Ik heb het moeilijk gehad. Ik ben zelfs door ge geknipt in stukken. Omwille van u. Het was een zware beproeving. Geef mij daarom dezelfde beloning als. En vul je naam maar in. Mensen die jaloers zijn. Dat zij liever jouw beproeving hebben. Want ze zien daar namelijk dat die de beloning voor jou. Dat zij daar jaloers op zijn. Geliefde broeder en zuster weet je één ding. Dat vaak... Het leven, dat ziet er vaak voor ons anders uit... ...dan we wensen. Ja, om ons heen willen wij allerlei zaken... ...en zien wij dingen die niet lopen zoals wij het zouden willen hebben. En wij dingen niet hebben die wij graag zouden willen hebben. En wij wensen hebben... ...maar weet één ding ook... ...dat niet alles wat wij wensen goed voor ons is. Jij en ik kunnen wensen... ...maar de Heer daar wensen... ...die bepaalt welke wensen bij jou en mij passen... ...en welke wensen... Ons dichter bij hem brengen. Of verder van hem verwijderen. Er is één, de, wensen, de, de, de koning van de wensen. De koning der koning en de bepaler, de beste bepaler. Die weet, ik heb, hou meer van jou dan jij van jezelf. En ik weet, als ik jou nu die baan geef, vergeet jij mij. En ik weet, als ik jou nu die partner geef. Over vijf jaar ben je misschien zelfs, belandje weer in de koffer. En ik weet, als ik jou die functie geef. Dan beland jij misschien zelf in je Jehennem. En ik weet als ik jou nu genees. Dan keer je je rug weer tot de, tot de moskeeën en tot de zaken. En ik, weet, ik ben de alwetende en daarom laat ik jou met deze beproeving nog steeds dichter bij mij komen en mij, en mij herinneren. En laat ik jou met deze wachttijd even nog steeds in contact met mij. En laat ik jou omdat ik jou te weinig hoor vaak nu mij noemen in die beproeving. Omdat het anders anders zou lopen. En... ...zou lopen zoals jij zou wensen... ...dan zou je mij vergeten zijn... ...en een andere weg zijn ingeslagen. En de meesten zullen dan zeggen... ...nee, bij mij niet. Ook bij jou. Allah heeft ons vanzelfsprekend aangegeven. Wij zullen je beproeven met... Misschien zaken die om onze ogen slecht zijn, negatief zijn, een ziekte, een tegenslag, een ongeluk, een ontslag, een scheiding en In onze ogen zien wij dat al sowieso als negatief. Ja, daar krijg je een beproeving mee. Maar wel geir. Huh? Beproef je mee met positiefs, een mooie baan, geld, kinderen, wagen, aanzien. Dat zijn toch mooie zaken zoals wij die kennen. Ja, Allah geeft jou aan. We zullen je beproeven met beide. Allebei zullen we je geven en kijken. En misschien geven wij al meer van dit en meer van dat. Maar in alle wijze die situaties kijken wij. Kom jij daarmee dichter tot mij? Of raak je mij hè? keer je mij de rug en ben je ondankbaar? Eén ding krijg je als garantie, geliefde broeder en zuster. Eén ding. En die moet je onthouden. Je krijgt van Allah en als garantie. Zwart op wit. Datgene wat jou heeft getroffen, of wat jij te horen krijgt van slecht nieuws, of wat jou overkomt, in welke vorm dan ook, Allah geeft jou één garantie, dat Allah elke ziel alleen maar zal beproeven of zal aanrekenen wat het aankant. Dus als jij iets meemaakt, zeg nooit en roep nooit zoals anderen die niet in Allah geloven of niet sterk genoeg in Allah geloven. Nee, ik zou dat nooit aankennen, ik, ben, ik, ik, ik ga dood, ik schiet mezelf dood. Of ik neem een overdosis, of ik spring voor de trein, want ik kan het niet meer aan. Degenen die dat doen, die hebben weinig vertrouwen en geloof in hun schepper. Die willen er een eind aan maken. Omdat ze denken... Dat zij het niet aankunnen. Wie heeft hun dat ingefluisterd? De shaitaan heeft hun ingefluisterd. Dat Allah ze dus met iets beproefd heeft. Wat zij dus niet kennen. Of wat zij, wat zij niet aan zouden kunnen. De shaitaan heeft ze doen twijfelen. Dat Allah jou enkel en alleen beproeft met iets wat jij aan zou kunnen. Allah is niet onrechtvaardig. Allah die jou de belofte heeft gemaakt. Jij, het ga jij aankunnen. Is het zelfs die ziekte? Het ga jij aankunnen. Is het de dood van je zoon, het ga jij aankunnen. Is het het ontslag, jij gaat daar bovenop komen. Is het die partner die je niet hebt gekregen, je gaat een betere partner, geloof maar in mij. Vertrouw op mij, kies voor mij. Ik heb jou al de garantie gegeven. Jij zult niet beproefd worden en je zult niet aangerekend worden wat ik, wat jij niet aankan. Allah is zo zil die jou deze garantie geeft. Dus hoe durven jij en ik om ons dan zo makkelijk eigenlijk daarbij neer te leggen en zeggen misschien kan ik het niet meer aan en misschien ben ik liever dood geliefde broeder en zuster Allah geeft jou nog een ander iets, een andere belofte inna ma'a al usri yusra. Een foute vertaling die, ons, die tussen ons altijd speelt, is de vertaling die wij altijd over onze taal, over onze tong zijn. Als ik zeg, in Nama en Asri, kennen wij allemaal, toch? Kent iemand?